Manik met het NOS Journaal. In de Chileense hoofdstad Santiago is de noodtoestand uitgeroepen na uit de hand gelopen protesten van scholieren. Ze demonstreren al dagen tegen de prijsverhoging van metrokaartjes. Gisteren zetten ze metrostations onder water en richtten vernielingen aan. Ook werden politieagenten bekogeld. De acties waren zo gewelddadig dat de politie zich op sommige plaatsen moest terugtrekken. Door de protesten konden metro's in de avondspits niet verder rijden... en kwamen honderdduizenden forensen vast te zitten. Een broer van de president van Honduras is volgens een jury in New York... schuldig aan drugsmokkel en illegaal wapenbezit. Tony Hernandez is volgens het vonnis mede verantwoordelijk... voor de smokkel van bijna 200.000 kilo cocaïne naar de Verenigde Staten. Het openbaar ministerie zegt dat Hernandez daarbij werd beschermd door zijn broer... De president ontkente iets mee te maken te hebben en was ook niet aangeklaagd. Tony Hernandez hoort in januari welke straf hij krijgt. Mogelijk is dat levenslang. Bij rellen in Barcelona zijn gisteren zeker 15 betogers opgepakt. Voor de vijfde dag op rij werd in de stad geprotesteerd... tegen de celstraffen voor Catalaanse separatistenleiders. Volgens de Spaanse politie waren er meer dan een half miljoen betogers in Barcelona... Op sommige plaatsen liep het protest dus uit op rellen. Er werden vuilcontainers in brand gestoken en agenten werden bekogeld. Bij de demonstraties raakten 41 mensen gewond. De Britse premier Johnson probeert vandaag zijn Brexit-deal door het lage huis te krijgen. Als het parlement voor is, kan het Verenigd Koninkrijk eind deze maand uit de EU vertrekken. Andere scenario's zijn een no-deal brexit of nieuwe verkiezingen. In de Britse pers is deze dag omgedoopt tot Super Saturday... Het, weer, het wordt een grijze dag met op veel plaatsen regen of motregen en een graad of 14. Morgen bewolkt met vooral in het oosten regen en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Yeah. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 De beste. De allerbeste. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou ja zeg, even meer respect. Wat zijn dit nou voor types? Het is uh, op de Radio even van 8 uur. Uh, een beetje grijsachtig, uh, Zandvoort. Maar dat geeft het allemaal niet. We gaan het hier fleurig maken. We gaan gewoon even iedereen wakker maken met leuke muziek. Dit was een wake-up call. Uh, en nee, hier wat uh, maffe berichten, een stukje geschiedenis. En de Zandvoortse berichten natuurlijk. Alles zit weer in het radioprogramma. Alleen de jeugd is weer afwezig. Het uh, is toch echt... Uh... Ja, dus, uh, jammer. Nou, uh, goed, jammer, hè? Nou ja, goed, het is bijna ook al een dertiger, dus... Uh, dus ook kom ja. een beetje taf. Uh, ja, het schiet op, hè? Het schiet ook al op. Ja, uh, zo. Zeker, zeker. Nou goed, uh, Nou, week is weer voorbij. Wat is je bijgebleven? Nou, ik ben naar die film Hotel Mumbai geweest. Hotel Mumbai? Dat ging over... Uh, uh, dat was ook de... Uh, er wel over die aanslagen toen in uh, India in het Tash Hotel en alles. Het was in 2008. Oh, en het wieker. erge is, dat weet ja. bijna niemand meer. Nee, ik was het ook vergeten. je hebt even de baddenklaten, dat oh. deed iedereen nog. Dat was in ja. Parijs. Maar dit was dus ook heel heftig. Oh, Oké. Okay. En uh, we moesten echt daarna even, even bijkomen. Met de antwoord die het ook gezien hadden. Even aan de overkant en bij het water. Even, even moeten drinken nog. Nou ja, gewoon even bijkomen. Want, uh, even we komen. waren echt een hoog... Uh, Line level toen we eruit kwamen. Dus je hebt er gewoon even weer een stukje geschiedenis stukje genomen eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja. Oh, Oké, okay. nou, hartstikke ja. goed. We zijn we ja. hier gek op de maar geschiedenis. Maar het was wel mooi, want het, volgens mij heet hij Raf Patel ofzo. Maar die, dat was een jongen die heeft toen furore uh, uh, gemaakt. En is op het slamdok miljonair. Oh ja. ja. En die speelt dus uh, een bediende daar. Die dan uh, echt met moeite toch die dag dan kan werken. En hij uh, heeft een schoen. Onderweg verloren, maar het mocht niet de tenaoude schoenen aan van uh, iemand die daar werkt. Maar eigenlijk niet, nee. maar ondertussen heeft het wel een helder rol gespeeld. Oh. En het schijnt ook echt in het Tash Hotel uh, gedeeltelijk opgenomen geweest te zijn. Dus ja, ze hoeven natuurlijk maar één verdieping uh, af te zetten. Ja. En wat zijn is natuurlijk dan wel toch in die hal, maar die hebben ze, hebben ze vast nagespeeld. Nou, Alles ging uh, kapot nou. natuurlijk. Hè. Alles wat ging dan pijn gewoon. En nog, nog één keer voor de, voor de uh, fans? Uh, Tash. Uh, nee, het hotel Mumbai. Mumbai, oké. Onthoud even van waard. Mumbai en dan zie je vast de titel en dat je denkt van... Nou goed, ik ben afgelopen week ook even naar de film geweest. En, uh, ik ben naar deze film geweest. Even kijken of je het gaat kennen. Nee. De Joker. Ah. Echt, wat een vage, duistere film. Was die, uh, was die de moeite waard? Of denk je van, nou ja, zo'n is nou, tijd. Nou, cultfilm wordt kultfilm wordt echt een ah. cultfilm. Echt, er zitten scènes in... Dragen lang, dragen. Dan staat hij zo met je de deur te ja, hij dansen. Hij doet twee uur of zo, hè? Oh, dat weet ik eigenlijk niet moet eens meer. Ik oh. weet niet eens meer hoe, hoe lang ik daar gezeten waren. Nou, dan, dan heb was hij goed. Ja, met mijn mond open. What the fuck? Dit is een hele rare debuul. Ben dit. je je zo geweest? Ja. Dus ik, uh, nee, nee, nee, niet met mij zo. Nee, dat moet je niet met. Nee, dit moet je met volwassen mensen naartoe gaan. Ja. Yes. Het, is niet het is voor, voor kinderen, boven de zestien. een beetje Ja. Ik hoorde uh, gisteren was er een van een de aanslag in Kerkrade. Was er een man met uh, auto achteruit. Het, het, het, ergens naar binnen gereden met jerrycans in, benzine in zijn auto. Gelukkig was de bol niet geëxplodeerd. En uiteindelijk heeft zichzelf aangegeven. En de burgemeester die had ook nog even gereageerd. Ja, ik vind het echt wel vrij ernstig hoor. Want er wordt een pui van een politiebureau ja, geramd om het dan zomaar eens even te zeggen. En daar werken mensen. En daar werken mensen die staan voor onze veiligheid. Dus dit is absoluut onacceptabel. Oh nee, ja, ik twijfelde zelf of het wel kon. Dus ja. als het een, ja, een, het, een gewone ja. winkel was geweest was het meer acceptabel geweest. Ja, het klonk of ze nog wel een beetje twijfelden. Je hoort niet echt van... Nou ja, zeg, ja, ik kan, ja, nee, het kan echt niet. En, en op de achtergrond hoorden we natuurlijk dit. De gast heeft zichzelf aangegeven. En er wordt doorgelicht. Geen terroristische aanslag werd nog even gezegd. Dus daar we zijn we wel blij om. Want dat, Geen terroristische nee, aanslag? Nee, het is heel goed. Oh, Eist het nou. maar Robert, voordat je weet is er weer een van de organisatie. Eist het al dan weer voor jou op. En dan eh, zijn de poppen weer aan het dansen. En dan krijgen we weer die Beatrice de Graaf... bij de wereldrijd door met haar leuke verhaal. Ze is nooit te brood om even dingen uit te leggen... hoe het allemaal in elkaar zit. Nou, wat me ook bijgebleven is deze week... dat, ja? de, dat er dus zo'n heel gezin daar ergens in... De ja, Ronde... daar moeten we straks ja, nog iets over hebben. staat want... die ook van Klusjesman opgepakt. Die wist meer. Oké, okay. nou straks zo... er oh, meer over. laten we even kijken hoe dat zit. Ja, leuke sensatie daar. Je is een achtergebleven gebied, roepen ze dan altijd maar weer. Oké, okay, eerst maar weer eens even muziek... op de zender Eels. Demonstration, wij heet het album en we draaien het. Today's the day. Today is the day that... Voor jouw tijd. Oh, wel zo oud is dit ook weer niet hoor. Misschien een anderhalf jaar of zo. Demonstrations heet het album. En dit is erop te vinden. Today is the day. Nou ja, ik weet niet. Misschien gaat er bij jou iets bijzonders gebeuren. Ik kan misschien dus niet iets bedenken wat ik vandaag uh, anders ga doen dan normaal. Dus het is niet helemaal een magische dag. Voor jou die is eigenlijk? toch van die uh, ga je bij jou... het beertje die zegt: van... Uh, what's your favorite day? Ja, yeah? my favorite day is today. Oh. Die vond ik altijd zo van Ja, mijn favoriete dag. Ja, ik ben dus lekker klaar vandaag. vandaag? Ja, ja, natuurlijk. Morgen, geen D, Het gaat om vandaag? Ja, het gaat om vandaag. Je moet vandaag het waar maken en morgen zullen we het allemaal weer zien. We hadden het al over natuurlijk dat spookgezin. En het schijnt dat die Gerrit Jan van D. Die plannen utopia bij Staphorst. Die wil namelijk ex-verslaafden helpen op een, een of andere landgoed in de natuur bij Staphorst. En dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk is hij dus uh, naar uh, Wold gegaan. En daar is natuurlijk dat gezin gevonden in Ruim, die... Uh, Ruim, ruime, Ruinerwold. Wold. <kijkt> en daar is zo'n gezin gevonden in een... Uh, ja, nou, was het nou een kelder? Ik weet het niet helemaal. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar ze nou precies uh, zich uh, vertoefden ergens daar in zo'n boerderij. afgesloten dus hebben, van de buitenwereld. staat het volgens de politie. Hebben de kinderen... Die inmiddels leeftijd hebben van 18 tot en met 25 jaar. Ja. Zeker 9 jaar op de boerderij doorgebracht in een afgesluiten kleine ruimte. Ze mochten wel naar buiten, maar gingen niet van het erf af. Tot de politie dus deze week op de stoep stond. En uh, Derksen, Wie is dat? Wie is Dat is iemand. Uh, een klinische psycholoog, Jan Derksen. Die zegt ook van uh, uh, ja, de kinderen. Hoogweg vanaf 12 jaar oud hebben ze een beter begrip van de realiteit. En het leven hier en nu is wat ze nodig hebben om op te groeien. Maar als je ze daarin belemmert, belemmer je ze emotioneel en cognitief. Dus zo gaat de intelligentie achteruit vanwege beperkte stimulatie. Ja, dat is altijd leuk om daar allerlei psychologen meteen een los te laten. En iedereen ja, kijken wat ze allemaal het gemist te hebben. Natuurlijk. Oh man, er wordt meteen alweer een uh, doemscenario Gemaakt niet. Oh, die komen er nooit meer bovenop. Ja. Nou, dat is altijd leuk voor, uh, voor de media. En verder, uh, ja, uh, zijn ze daar ze rond het lopen geweest? Mensen die er wonen in de Ruinerswold, die zijn er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Die hebben gezegd van je yes, je altijd aandacht. Normaal, als ik zeg waar ik woon, dan zeggen ze altijd: Waar is waar dat dan? Waar is dat dan precies ook alweer? En over voor 20 jaar weten ze nog steeds waar het, wat het is. Oh, dat is met het spookboerderij. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, die mensen wel leven eruit in een kelder vastgeketend. En werk veel allemaal voor gekkigheid. Nou, ze zeggen hier: Het is een heel sociaal dorp. Ze zijn wat gereserveerd. Ze kijken even de katten boom. Maar als je een paar jaar woont, word je gewoon geaccepteerd. We hebben vier kroegen hier bijvoorbeeld. En het is een heel sociaal. Uh, netwerk hier. Allee, uh, vrijwilligerswerk is er dus. We, zijn, we geven echt om elkaar. Maar ja, als je het niet mee wilt, dan laten we je ook weer met rust. Dus ja, uh, sommigen denken dan ook weer van dat, dat voelt, moeten ze zich niet schuldig voelen. Hebben we iets gemist? Hadden we die mensen wel moeten redden? Hadden ze erbij moeten betrekken. Maar we wisten ook niet dat ze er waren. Dus nou ja, dus, uh, nou ja hebben ze. sommigen hebben wel schuld gevoel, anderen weer niet. Ja, ik heb uh, hier ook een bericht over dat uh, Dirk. Uh, dat was dus een uh, uh, uh, an an andere man. Die werkte samen met Jozef B. uit Ruinerwold. Hij zegt, het was een heel fijne vent. En uh, hij ging altijd uh, samen allerlei klussen doen met die man. Nou, hij wist helemaal niet dat hij dat uh, had gedaan. Nee, het, het wil dus, ook uh, helemaal niet zeggen dat het een hele nare man is. Die die kinderen op het goed houdt. Dat hoeft helemaal niet. Nee, maar volgens Dirk vallen nu wel de puzzelstukjes op zijn plaats. Oh. Want hij moest in mei tijdens het werk twee uur lang naar huis. Om zijn groententuin te onderhouden. <lacht> en s'avonds om zeven uur zijn we weer verder gegaan. Okay. Misschien moest hij die mensen eten brengen. En natuurlijk maakte allerlei houtwerken. En een uh, aantal jaren terug op twee doodkisten. En. Uh, oh, dus er ligt er misschien nog wat in dochter, de tuin. En dan is is dat voor de vrouw een zieke vader geweest of zo? Oh ja. Dus, ja, uh, ja. Die is ja. in 2004 overleden, die, uh, die moeder. Maar nu komt het: Jozef B. is een Oostenrijger. Jawel. Ja. Yeah. Dus uh, dat is uh, net wat de Oostenrijker ook... ja, ja. Frietsel. Daar hadden toch ja. ook zo heen, de rare de ja, mensen die Oostenrijkers. Top. Ja, maar dat was iets anders hoor. Die had bij zijn eigen dochter alleen kinderen verwekt. En er waren ook nog ik, één of twee kinderen overleden. Oh. Dus dat is iets anders. Ik denk niet dat we met uh, die man moeten gaan vergelijken. Maar uiteindelijk uh, ja, gaan ze dit verder onderzoeken. En ze zullen vast nog wel uh, verder gaan uitleggen. En misschien komt er uiteindelijk gewoon op neer dat die man die uiteindelijk in, dit, in de, die kroeg een paar keer op bezoek kwam... En de kroeg, kroegbaas Christ uh, Wisterbeek, die natuurlijk de politie belde... dat hij eigenlijk de meest verwarde man was. En dat de rest misschien wel vochtgekoos heeft of zo, weet je wel. Oh. Misschien komt er toch nog wel een positief verhaal aan vast. Uh, nou, er plaats. staan nu allemaal uh, berichtjes over die kelder keldergezin... Uh... Van De buren en zo. Dus ik heb zo oud. Oh, ja. Ik zal wel even lezen. Ja, die man was vroeger ooit uh, aangesloten bij de Moon-secte. En die uh, is ook uh, een soort secte die zich dan afsluit van de buitenwereld. Ook niet heel uh, uh, duister, maar gewoon afsluiten van de buitenwereld. Die eigen uh, dingen opbouwen. Je hebt niemand anders nodig. En dat op zelf is omdat dat heel goed weet je. Okay. Om een gezin hecht te krijgen. Niet zoveel geval invloeden van buitenaf toe te laten. Dat zou best kunnen. Straks de dus Zandvoortse berichten. Weer eens even Third Eye Blind. My You and I could be closer Leuk, langdradig en lollig Toen leeft de morgen <middels> Feels right no. stemgeluid, hè? Back. back, Hansen. Even een nieuwe CD uit. Dus we kijken in Godsom wat de CD ook weer. Hyperspace, precies. Daar moeten we toch een beetje aan toegeven dat we langzaam de ruimte in gaan. En dit is er om te vinden. Dat heet uh, Under the Unvindings Days. Ach, man, ik heb het een beetje onduidelijk opgeschreven. Oh, de maar goed. Uh, days? unfinished Een finished dat is het. Oh. Ja, ja met, uh... Maar die dag is nog niet geëindigd. En, nee. uh, oh, ja, nou ja, zoiets. Hoe dag, hou je we... dat tegen? Dat is een grote vraag. Hè? Ja, dat is de, dat, ja, hoe zou je dat tegen kunnen houden? Daarvoor nog uh, OCD en Fits en de Tendrums. Die hierbij de Stateroom er te horen zijn. Het is uh, 20 over 8. We kijken de wereld in voor het langzaam licht. Hier in de Zandvoort. Uh, en uh, kijken we straks ook weer wat voor activiteiten er zijn. Ik uh, zag net al dat in, uh, in Spanje is het druk bezig. Gister, gisteren wat een demonstratie. Gewoon, jeetje, honderdduizenden mensen die op straat zijn gaan demonstreren voor Catalonië. Wel ze natuurlijk onafhankelijk maken. Echt, die poetst de mond, hè? Die zit toch in België? Je mag daar ja. nog in vrijheid rondlopen, maar die wordt toch wel uh, opruiming... Uh. Uh, ten laste gelegd, zeg maar. Of wachten of het allemaal doorgaat. En ik heb ooit wel eens uitgelegd gekregen... dat ze dat niet los van elkaar moeten halen. Want geloof ik, er heel veel geld zit in Catalonië. En als dat los zou worden gemaakt van, van Spanje... zou Spanje bijna viet kunnen gaan. Omdat dan Spanje, ja, dat is dan een ander land dan Catalonië. Komen we naar de meeste zo in Catalonië? Ja, zo, het was iets met het geld. Dat was niet helemaal ja, goed geld tussen uh, beide landen. Ja, er zijn veel artiesten die uh, toeristen... Ja. Dat, maar ja, dat is in heel Spanje, toch? Ja, nou ja, nee, dat schijnt toch wel de inkomsten en dat, dat geld is anders verdeeld. Dit dus, gaat en als, allemaal uh, is, sold out the money. Dan hè? Gaat, uh, Spanje gaat misschien wel failliet. Uh, Catalonië strijkt dat geld op. Zoiets had ik begrepen. Oh, nou, ja, oké. Okay. we zullen het zien. Uh, ja. ja, Het is ook spannend nu uh, toch met dat Noord-Ierland en uh, ja en uh, Ierland en, zelf. Van hoe dat nu gaat uh, komen. backstop of zoiets. Hè? Nou, ik, ik lees me daar altijd weer in. En dan de volgende glijdt het zo weer van me af. Ja. Wat heb ik nou als je toch leest eigenlijk? Ja, ik begrijp dus dat alleen de haven en uh, het vliegveld... Uh, wordt uh, gecheckt. Voor de rest uh, komt er geen uh, harde grens naar. Oké, okay, geen harde muur. Geen, nee, uh, nee, nee, nee. nee, nee, want die grens is sowieso altijd weer heel lastig tussen die twee landen. Dat ja. loopt daar nog wel eens uh, helemaal fout. Ja. En nu schijnt het plan dat het nu ligt. Dat schijnt bijna hetzelfde zijn als de vorige... Wat de vorige vrouw had bedacht. Ik vind het zo zielig hoor, <laughs> ja, voor mee. Ja, ja, maar maar voor ik mee. had begrepen wel laatst dat ze nog wel daar in, het, uh, uh, in de eerste... Uh, hoe noemen we het nou? In de house? of uh, ja. uh, uh, Dat ze daar nog wel in zat. Oké, okay, dat ze gewoon op bezoek was. Nee, dat ze nog wel uh, actief was in de politiek, maar oh. geen uh, okay. de voorzitter meer van de chair. Oké, okay. zeg maar, nee, nee, nee. geen premier. Nee. Nou, ik ik oké. Okay. Ik, ik heb dat niet gezien. Ik nee. denk dat het ook wel heel fijn is als je uit de schijnwerpers bent, hoor. Dat is ook wel weer even lekker Lijkt natuurlijk. Maar Maar echt hoe ze afscheid nam. Ik heb weinig mensen zo afscheid zien nemen, hoor. Met een snik. Ja. En, zo met, en het was bijna fuck. En toen liep ze weg gewoon. En toen gooide ze die deur dicht, ook. <laughs> ja, nee, dat is dat, dat, is dat grappige filmpje. Dat je maar, ziet dat ze naar binnen gaat en dat ze in de deur staat... en dat ze binnen staat tegen de muur. Heb oh, je, oh, je, je nooit gezien? Nee. Oh, die is ik grif, vond het he? filmpje op zichzelf, vond ik al. Ik denk, oh. het is ongelofelijk, man. Gaan dat je je zelfs wel laten kennen. Ik ga kijken of ik hem nog even kan ja. vinden, want dat is echt te leuk. Ja, post, ah, maar dit, wel post, wel heel post heel hem maar even. Zielig. Ja, het is wel ja. heel zielig. Ja, het is goed, het is, uh, het is zaterdagmorgen. Ja, ja precies. zie je op de radio. Het station met meer gitaren. Meer gitaren. Kijk naar het logo, hoor Dan krijg je dat. Dan ja. wordt het eentje nog, wat. Ja! Yeah. Lekker, al die gitaar de vroegemorgen in je oor. Nou, vertel maar even, wat heb jij nou op je scherm Ik te, heb lezen? Scherm no. te lezen, he? He? Ik heb wel op je scherm te Het maar even een leuk uh, sappig, bericht. ja, een Zo. sappig berichtje. Ja, een sappig berichtje. Nou ja, het is wel hier een vrouw uh, in Californië... die heeft een kind op de wereld gezet toen ze 17 was. Haar moeder zei dat de baby een kwartier na de geboorte was overleden. En ze heeft het altijd geloofd Maar nu heeft ze een bericht gekregen... dat alles heeft veranderd. Haar kind is nog een leven, woont aan de andere kant van het land. En uh, de schiefvader en uh, de moeder van die vrouw die het kind heeft gekregen... Ja, die hebben dus gewoon zelf gezegd van... nou, het is gewoon klaar, weet je wel. We willen het kind niet hebben. Nee. Dus maar uh, sinds die dag dus dat zij bevallen is... heeft ze met haar uh, huidige echtgenoot... dus uh, de verjaardag van de baby altijd gevierd... voor, voor uh, decennia. Ja. Yeah. En die vrouw was ook altijd depressief tijd, rond die tijd. Maar toen kreeg ze plots een e-mail van... ik denk dat we moeten praten, luidend. Wij zijn verwant, jij bent mijn moeder. En een DNA-test heeft de verwantschap aangetoond. Huh? Ja, en haar kleine meisje van toen, Kristen, was al die tijd in leven uitgegroeid tot een 29-jarige volwassene. En zij was nu, dat, dat krijg je wel, weer natuurlijk, een eigen geworden. En in plaats van een dochter had Tina nu een zoon die met een vrouw en kind samenwoonde. Maar ze is helemaal blij dat, uh, dat ze het Dus is het in het ziekenhuis is het gewoon weggehaald en verkocht of zo? Is nou, het is dan? waarschijnlijk thuisgevallen als ik het zo zie. Ja, een in... kwartier na de geboorte. Ja, oké. Okay, maar waar, hoe is dat kind dan bij haar weggegaan dan? Uh, de, nou, die moeder heeft het kind waarschijnlijk afgevoerd en die heeft het waarschijnlijk verkocht of zo. Oké. Okay. Ja? Ja, ja, ik vind het wel uh, heel ernstig hoor, oh, dat soort dingen. Nou, dat is zeker ernstig. Dat is ja. een leuk... Uh, nou, weer zo'n berichtje dat je denkt van... Ge, nou. wat, uh, wat leuk. Hier kan ik uh, wel een lachen. Nou, ik kan het <laughs> natuurlijk wel even gewoon, uh, compenseren met uh, gewoon even uh, een leuk uh, lachje. Oh, dat is misschien weer het verkeerde lachje die ik erbij pak. Is dat is zeker het verkeerde lachje. Die, die ja. joker natuurlijk weer, die idioot. Goed, wat hadden vragen weer dat Oké. Okay. Nu dan Turt blind. Je don't know who that is, but I'm for the legend, giant Hugo was de grote plaat in de jaren 90 of zo, 98 of zo. 99 kwam niet uit. Zeker je een mooie tijd geleden. Is de timmer ook al een aantal het jaartjes het aan de weg? Dus dat uh, is toch wel weer uh, moeilijk om dan weer een nieuw soort soundje te maken. Natuurlijk een uh, nieuw soort soundje. Nee, sound te creëren, sorry. De Zandvoortse berichten. Oh ja, daar waren we. De Zandvoortse krant heb ik er doorgelezen. En de weekmarkt uh, is de afgelopen keer uh, officieel. Een jaar bestaat die. Moest ook nog even... Feestje. Uh, moest gevierd worden. Er wordt nog een naam bedacht voor deze weekmarkt. We staan staat natuurlijk ook bij de Fomastraat daar. En hoe, hoe gaan we die markt dan... Mark, Noord, Noordmarkt? Of het, nou moeten ze willen daar een naam voor hebben. De markt kooplieden. Ik zeg de Celsiusmarkt of de Flemingmarkt. Of nee, nou ja. Dat no? heeft allemaal te maken met de warme temperaturen. Met de temperatuur mee, de Wattstraat. En weet ik wel wat allemaal. Ja? Dus je hoort iets met... Uh, met de de Elektriciteitsmarkt. Nee, dat, dat geeft een andere Nee, deel. dan denk je van, ik ga een snoer halen. Ja. Nee, dat, nou goed, jij, jij bent wel een creatief van nadenken, ik hoor het al. Ja. Maar goed, er uh, bestaat nu een jaar... Ik weet toch wel in het begin dat er best wel een hoop te doen was over de markt. De mensen namelijk die uh, uh, op de gewone markt stonden, hier in het centrum. Die hadden zoiets. ja, dat is wel lekker. Dan gaan ze natuurlijk eerst naar die noordenmarkt. Eh? Maar uh, het is wel aardig de voor Celsius de mensen markt. die in Noord wonen. Want uh, de bus, die gaat ja. vanaf het Noord niet naar het dorp toe. Die gaat eerst... Uh, je moet bij het station uitstappen ja, okay. en dan naar het dorp lopen. Dat is gewoon veel te ver. Dus het is gewoon fijn voor alle mensen in Noord dat er nu een markt is. Nou, het is goed te ontvangen. Iedereen is er blij mee. Bakrijt het stoepje, een notenkraker en werkt veel allemaal. Die hebben we allemaal echt goed gedraaid. Die zijn er blij mee, die blijven. Er zijn wel enkele marktkraam eh, eh, verwisseld. Die zijn gekomen en die zijn weer gegaan. Uh, het, Eindelijk moet er nog wel een extra stroomgroep bij, geloof ik. Dan uh, grijpen ze nog een beetje mis. Maar goed, als de naam wordt, ge uh, noem je dat? Uh, wordt vertoond, dan is er gratis koffie met een klein beetje gebak, denk ik. Een beetje een komende feestel. dinsdag. Is dat komende dinsdag al? Weet dus zeiden Enkele weken gingen het duren voordat oh. de naam bekend werd. Dus oh, je kan oh. nog wat inbrengen. Ja. ja ik doen. denk dan gelijk, ik krijg het nummer van een rapper in mijn hoofd. Van hoeveel moet er nog komen? Hoeveel... hoeveel moeten er nog gaan? Markter? Ja. Lange Frans. Nou, gewoon met alles. Uh, ik had een bericht dat uh, met ingang van 1 november... dat yeah. is dat heel snel... Uh, is er tot 1 maart 2020 weer een aantrekkelijk parkeertarief... in het centrum op de boulevard... centrum en uh, parkeerterrein de Zuid. Dat is nog maar 50 cent per uur. Minimale inworp is ook 50 cent. En uh, als je inderdaad de parkeertarieven kijkt in Zandvoort... je hebt het gewoon op de website... zandvoort.parkeerservice.nl en dan zie je ook uh, wanneer je... Uh, in ieder geval wat je moet betalen... En het valt eigenlijk wel mee. Want uh, ik zie hier staan 2,50 voor de eerste vier, uh, per uur. Voor de eerste vier uur. Dat vind ik niet duur. Want de Haarlem is het 5 of zo. Echt 5 euro? Ja. Wat is het dan in Amsterdam? Want Amsterdam is dat zo schrijven. Ja, dat is ook zoiets, denk vijf ik. Vijf ja. euro per uur? Ja. Maar uh, in Zandvoort is het dus normaal, normaliter 2,50 per uur. Ja. En dat is nu van de winter. Dus ook om het te stimuleren dat de toeristen naar Zandvoort komen, is het ja. slechts 50 cent per uur. Ja. En ja, dan heb je misschien ook zo vanaf. Weet je, ik ga lekker naar het strand en he, ik zet hem gewoon op de boulevard. Nou ja, oké, okay, dan ben ik. Uh, het is, nog, het is wel tot tien uur s'avonds, hè? Van tien tot tien is het. Maar wacht even. Moet je echt... en, uh, dat Hallo? is voor de boulevard naar Noord. Ja? Yeah? Maar voor de overige gebieden betaalt parkeren van tien tot acht. Maar dus, wacht even, uh... hoor. Dan ga je naar Zandvoort dan denk je... Nou, we zouden wel naar Zandvoort. En wat de fuck, moet ik hier nog vijftig cent per uur betalen ook? Nou, ja, maar na acht uur, uur dan ik dan ga je gewoon om acht uur eten. Ja, ja om acht uur eten. Ja, dat kan ook. Nou, ik vijftig cent, die betaal je lachend, toch? Ja, ja zeker. Als je twee vijftig Het is toch een beetje dan lullig dan ook. ook als je dan... Denk van, nou, ik ga lekker zwart parkeren dat je nog een bond krijgt, weet je, voor het kleine beetje geld dat je anders krijgt. Ja, dat is waar. He? Ja, oké. Okay. Maar goed, in de winter komt er niemand aan stand, moet jij juist geld toekrijgen, vind ik. Goed, motorrijden gewond bij de Rondonde. Afgelopen maandag was dat half, f over half zeven, ging je onderuit. Waarschijnlijk omdat de wegdek een beetje glad was geworden. Mm. En uiteindelijk, de man werd behandeld door ambulancepersoneel. Politie was er ook bij en uiteindelijk is hij met familie opgehaald, dus dat, is, uh, dat klinkt altijd wel weer goed. Als je met de ambulance wordt opgehaald, is het anders. Anders. Maar ja, het is ook niet van hier. niks dat het heet. Een rotonde, hè? Ja, <laughs> een rotonde. Ja, dus, dat uh, is heel vervelend. Zo, dat rotonde. is heel vervelend, uh, deze motorrijder. Oké, okay, nog iets anders? Ja, ik heb nog een bericht dat de, de bladkorven zijn er weer. Om oh, ja. straten en stoepen bladvrij te houden... heeft de gemeente Zandvoort uh, weer bladkorven geplaatst... op verschillende plekken in het dorp... Veel dorpsgenoten helpen mee om het bladafval op te ruimen. Want hiermee voorkom je dus dat er grote stapels zijn. Dat mensen vallen of uitglijden. Vooral fiets- en wandelpaden wil de gemeente zo snel mogelijk bladvrij hebben. En als u uw bladafval kwijt wilt, dan kun je dus gebruik maken van Bladkorven. Die heeft de gemeente op verschillende locaties geplaatst in Zandvoort en Bentveld. Ik kan een rijtje opnoemen, maar ik kan ook zeggen... kijk even naar www.zandvoort.nl slash nieuws. En daar is het echt wel het eerste bericht En dan zie je waar het allemaal staat. Ah, Oké, okay. nou Belangrijk bij ons in de straat staan ze ook in, za of in Zandvoort in, uh, noem dat? Uh, Alkmaar. In Alkmaar zijn die dingen ook. Uh, dus, uh, voordat je weet, ga je natuurlijk. Uh, Onders erboven! Nou, nou, uh, ik, ik heb nog nooit gehoord dat iemand ondersteboven is gegaan door uh, bladafval. Nee? Wel dat er bijvoorbeeld een stoepje. de uh, stoeprand uh, van het gladde. Uh, ja. steen is. En als het nat is, dat het dan wat glibberig wordt. Maar bladafval heb ik nog nooit gehoord dat iemand daarop uitgekleed is. Nee. Jij? Nee, ik heb het nooit gezien. Nou, je maakt wel even... Oh, oh weet je, even zo'n... Ja. Oh, het. tiende editie van een kampioenschap. De Nederlandse Open Kampioenschap op Pellen. 26 oktober is dat. Dat volgende week... Ja, dat is volgende week. Hier kan je tot en met 21 20 uh, uh, oktober nog inschrijven. Oh, nog twee uh, dagen, dames en heren. Ja, dus uh, als je dit weekend? Mee wil, uh, Ja, dit weekend alleen nog. Uh, even kijken. Uh, het is ooit begonnen natuurlijk... in de Café Omstee... Uh, met uh, Ton uh, Arisen, Arissen. En uh, uh, ja, dat was toen... een redelijk succes. Nu is het natuurlijk uh, veranderd... in de Calassa... En het uh, begint gewoon met z'n allen pellen. Eerste ronde. En na de eerste ronde gaan ze inschatten. Wat ben je een professionele peller? Of ben je zeg maar gewoon een prutser? En dan uh, ga je uit elkaar. professioneel en redica redicatieve. Uh, red nou goed. Je begrijpt wat ik bedoel. We gaan dan uh, aparte groepen pellen. En dan uiteindelijk worden... Weer een vrije tijdspeller. Een vrije is... tijdspeller. Klinkt leuk. <lacht> ja. Prutserpeller. <lacht> en uiteindelijk worden er hapjes van gemaakt. Er is ook nog hij uh, en zij op de accordeon. Een of de duo. Wegens. wegens uh, klinkt heel zellig. Succes in het verleden, mogen hij en zij weer komen. Hij en zij mogen komen en uh, die, die spelen allemaal uh, hele leuke muziek voor je op zo'n avond. Het is dus 26 oktober. En uh, Leuk. Ja, ga, ga er in uh, godsnaam naartoe, dan uh, wordt het weer een geslaagd avond. Uh, en dan, uh, ja, ik stel, en uh, uh, garnalen zijn heerlijk natuurlijk, dames en heren. Ik, uh, helaas, ik mag ze niet meer, maar nee? uh, het is wel heel lekker. Zeker die uh, die ze hier in Nederland zijn gekruid. Ja, je kan allergisch zijn hè, voor dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Oh, ooit ervan aangedacht eigenlijk. Ja. Nee, dat is heel Natuurlijk naar. Ge dan Hoor je oranje. Dan kan je niet tegen die schil, weet je wel. En het, uh, okay. het uh, hoopt zich op in je lichaam en het wordt alleen maar erger. Goed. Heel ja. erg. Dat is heel, heel, heel, heel jammer. Tot zover de stand van Straks in het tweede geld van dit radioprogramma nog veel meer. Eerst maar eens even lekker, een lekker gitaarplaatje. Dit is oh, zo veel melodiek. Ik vind het wel mooi, met hang naar de jaren zeventig. Het heet Junior. Allemaal heet ook Junior. De band Corridor. Ja, zeker uh, grappig. Uh, nou, dan doen we dit een plaatje maar. Als je de cd-speler niet uh, kan verdragen, dan doen we gewoon... Kiddo! Hier, de tubak leeft. Dead Alive. Lately, I've been saying to myself, you gotta put your problems away, have a good time. Lately, I've been saying to myself, I would rather die, than to be dead alive. Side, then I always want more If you're in my heart I, Maybe I will fall Maybe that is sad but Dark, oh nee, niet dark, uh, Dead Alive hier bij uh, de Zaterdammoeier uh, Toeback Live. Fijne toestel op aanstaan. Uh, straks uh, een stukje geschiedenis en hierna hebben we ook wat aparte berichten. Vandaag luister in, in de krant. Wie wel eens naar opsporing verzocht, kijkt, uh, zal uh, het zijn opgevallen. Bepaalde groep is wel erg sterk oververtegenwoordigd in het programma. Dat zijn mannen. De Europese politieorganisatie, Interpol, is daarmee een actie gestart. Criminaliteit kent geen geslacht. En op de webpagina wordt voortvluchtige criminelen uit heel Europa gemaskerd getoond. Pas nadat je erop geklikt hebt, wordt de kop duidelijk en dan zie je of het een man of een vrouw is. Er staan maar liefst 18 vrouwen op de pagina tegenover drie mannen. Oké, okay, dus vrouwen, hè? goed tegenwoordig. Het schijnt dat vrouw, vrouw, dat hoor ik op het nieuws, vrouw in de financiële sector een boel flink kunnen uh, nou ja, uh, nou ja, oplichten. Die zijn erg goed financieel. Ik heb daar ook zo'n vrouw. Niet, niet dat ze crimineel is. Maar die is financieel gewoon heel goed. Die dus dat goed kan oplichten. Die is gewoon goed. Ja, ik ook wel. Ja. ja. ja nou, dat is je hebt goed ook zo'n vrouw die financieel goed is. Dus. Ja. Ja, misschien is het ook wel beter. Een man is natuurlijk veel beter voor het ja, afwerken. Ding, om dingen gewoon even af te werken. Uh, ja, je hebt ook in uh, de film... Uh, gewoon, gewoon, gewoon om dingen even op straat gewoon af te, af te werken. Ja, je had ook die films van uh, waarom uh, mannen vrouwen haten. Met Lisbeth Salander. Dus dan in de Millennium Breaks. Oh ja, weet je wel, ja. de, de, de woman with the dragon tattoo. Oh, die, maar die, ja. uh, die was financieel en uh, nu die is ook geweldig. Ja. En dan denk ik van ja, alleen, wacht, zijn er. wacht even, dan word je begraven uh, zeg maar onder de grond. ben je half dood. En dan heb je alleen je telefoon bij. En met je telefoon weet je dan jezelf uh, uit, te uit te graven. Ik weet niet hoor. Ja, nou ik, ja uh, okay. maar dan ben je echt wel een, een hele goede vrouw hoor. Niet alleen financieel ook. Ja, dan ben je echt een hele ja, goede vrouw als jezelf. Een... Je bent ingegraven met je eigen telefoon, kan je dan weer uitgraven. Maar de, de luisteraars oh, die begrijpen dit waarschijnlijk niet. Nee, ja, oké, okay. dan moet okay. je het zin gezien hebben. Ik heb nog een bericht dat uh, in uh, Groningse Stift werd. brak er uh, zaterdag paniek uit bij koeien, waar het eerder in de herfst ook al gebeurde: 170 melkkoeien van Adriaan den Dikken uit Stift werd. Die liep als gekken rond, keken nergens meer naar botsen tegen het voerherkop, op, et cetera. Dus nou, hij wist gewoon helemaal niet hoe dat zat. Nee? Maar na wat speuren kwam er een volgend bericht ook uh, uh, op Facebook. Dat uh, boer Oudman in Groningen, die uh, was gebeld. En uh, die man die had haar verteld dat er uh, op dat moment een uh, G5-netwerk werd uitgetest in Noord-Groningen. Oh ja, natuurlijk. En de koeien in haar stal raken met z'n allen ook bij de vijf naastgelegen boerderijen. Precies op dat moment in volledige paniek. Gewoon het te zweten, gaan angst in de hoek staan, drukken elkaar haast dood. Ja. Yeah. En uh, dus de conclusie is misschien wel dat, uh, dat uh, de frequenties, dat uh, effect heeft op, uh, op die koeien. Maar misschien ook op mensen. Ja, ja er zijn nou, allerlei ja. broodjes afverhalen over. Ja, zou dat, het zou zijn? Dat, dat er toch iets straling zou zijn. En... Heb, ik nou, uh, heb ik nou een broodje aanverhaaldje vertelde? Ja, vier, vier. Uh, G5 schijnt niet heel veel anders te zijn dan G4. Dus ik bedoel, nou ja, het zal zijn dat... Het... Oké, okay, nou, dan beschouw ik het als niet vorige week. Maar had die koeien gewoon niet heel lang in de stal gestaan? Nee. Dat ze in één keer naar buiten mochten, dat ze dan... Ja, die gaan een huppelkoeien Ja, dat nog. is echt ongelooflijk. Nou, <laughs> ja, ja. misschien kunnen we straks vragen. aan de borstwachter. Die zal het bij je. Goedemorgen, zand voor de borstwachter. Oh, komt hij weer? Ah oh, nee, was vorige week, hè? Ja, was vorige week. Hij komt niet ja. elke week. Nee nee nee. nee, nee, nee, nee. Hij heeft altijd van die, uh, van die verhalen. Daar ga ik altijd even voor zitten. Dus dan val je even bij slapen. En dan heb ik van die wegtrekkers. Dan denk ik, is hij nou nog steeds aan het vertellen? Nee. En dan gaat hij ook. Uh, gaat hij over burgerverhalen gaat hij uitleggen Zoals... Zij zijn... Duw het duurt best wel lang allemaal gewoon. Nog ja. Banken, ja, ja, maar, die, uh, ja, maar goed, het uh, maakt niet uit. Uh, misschien een oplossing bieden voor die koeien. enthousiast. Ja, zeker enthousiast. Maar goed, op zichzelf, uh, het is onduidelijk of 5G, 5G G5 iets op ons uh, gestel doet. Ja, dat 13. zullen we zien. Nee. Ja. Oké, okay, nou, uh, schijnt het schijnt dat mij één uh, linker cd-speler met je problemen heeft. Maar ik heb nog een andere cd-speler. Dus dan starten we die gewoon in. Ja, nog even. En ik ga vertellen dat ik hier met platenspelers aan het werk ben. Ja, dat kan. Zo, hier ben ik niet. Ik heb nog wel een LP thuis. <laughs> nou, vroeger was dat heel achterhaald. Tegenwoordig is dat helemaal weer in. Het schijnt weer terug te zijn in de langste opplaats. Zelfs niet waar. Oké, okay, hier, Brahms. Ik ben hier, maar ik ben zo touch. Ik ben zo reach voor jou. So caught up in feeling De muziek, Braams uh, uh, en de feeling hier bij en Ja, Braams, ik ben er zelf ook een hele grote fan van, van Braams. Die ook Braams? Ik heb gelijk. Een ander stuk op een cd. En ik helemaal niet, dit. Ken je uh, dit? Uh, ik kijk even naar je honden. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Aan de andere kant de B-kant van de, de singer van Braams, Feelings. Ze hebben ze timmeren al een tijdje aan de weg. En uh, uh, ja, het is band trouwens, om even te, te vertellen. Nou goed, kijk even naar Jolande. Die, is vooral, hey, echt, die ja. kijkt heel moeilijk naar een bericht dat je denkt, echt waar is dit? Is, ja. echt, wat een gekkigheid, vertel. Ja, dat was een man van 59. Die had dus gewoon begin dit jaar te horen gekregen dat hij niet lang meer te leven had. Hij had het onverwerkte echtscheiding, overmalig drankgebruik. Hij werd dus met ernstig nier- en leverfalen opgenomen. In het ons lieve gasthuis in Amsterdam-Oost. En uh, na zeven weken was er nog niks aan de hand. Nou, toen werd hij voor de laatste maanden doorgewezen naar het Leopollak Hospice in Osdorp. Afhankelijk tapte een arts nog twee keer in de week 4,3 en 5 liter vocht bij hem af. Maar na een verloop van tijd was dat niet meer nodig. Sterker nog, na drie maanden was hij nog steeds niet overleden. Hij knapte zelfs op. En uh, hij kwam opnieuw in het uh, Otsdorf ziekenhuis. terecht. En op 8 augustus kwam de zaalarts van de maag darm leverafdeling Zegt nou meneer Brand, er is iets misgegaan. Alles werkt weer. En uw <laughs> levensverwachting is opgeschroefd naar twee jaar. Oh. Nou ja, dus nou langzamerhand is hij zijn vriend aan het inlichten dat het uh, dubbeltje op zijn kant uh, naar de goede kant is gevallen. Maar hij had toch geen drastische dingen ondernomen waardoor hij. Nou zich ja, onder... hij heeft geen huis meer. Hij, moest, uh, hij ja, moest, vrijdag, moest hij dus vertrekken uit het hospice. En intrekken bij zijn, klein, bij zijn dochter met baby is geen optie. Het geldt ook voor opnieuw intrekken bij zijn ex, want daar was hij gaan drinken natuurlijk. Ja. Dus nou ja, dan gaat hij waarschijnlijk naar de daklozenopvang. Hard gelach. Nou ja, uh, ah. je mag daar uh, 15 dagen slapen. En dan was dat dus. Maar ja, ik denk zelf, van, nou ja, misschien moet hij maar naar zo'n niet van huis gaan. Dan kan je dus ook uh, relatief uh, goedkoop in deze tijd slapen. Maar, uh, maar je hebt ook iets van stadgenoot. Okay. Dat is iets in Amsterdam, die, die uh, helpen dan bij het vinden van een huurwoning. Maar ja, het is. Uh, ja, het is Spannend, mag. maar dan denk je dus ik... dat je doodgaat. En uh, ik, ik weet ook nog wel. Dat ik kende ook iemand en die was ook opgenomen in het ziekenhuis. En die zou waarschijnlijk ook doodgaan. Ja. En dat zijn vrouw, toen, uh, zijn ex-vrouw toen langskam en zo. En toen bleef hij toch leven. Nou, ze wist niet hoe gauw ze weg moest komen. Weet je. Oeh, toen <laughs> dacht ze van, oh wat, ja, straks... Nee, dan... straks moet hij <laughs> met mij mee naar huis. Weet je. Ja. ja, dat kan niet. Oh, heel erg. Wat? Ja. Je blijft leven. Uh, ik, ja, nou, uh, ik ga even nog wat halen in de... Ja. Beneden in de, in, de, in de shop. Ben zo weer terug. Ja. ja. je koffie? Ik ben even weg. Ik ben even weg. Uh, <laughs> ja, sigaretten kan je daar niet meer kopen. Dat is wel jammer. Ja, Dat was ja. natuurlijk ook altijd de one-liner die we gebruikten altijd. Die... Ik ga even sigaretten halen. Ik ben zo terug. Zo, het is tien minuten voor negen. Wat voor dag wordt het? Geen idee, maar wij draaien lekker muziek om het al mooi te maken. Buddy Holly, een gemote kaart en het heet Peggy Sue met knippen naar Buddy Holly vast. Kan gewoon niet anders. Het is de zaterdagmorgen gisteren met de verbazing zitten kijken naar Piet Hoekstra. Dat is ook ambassadeur van Amerika die hier in Nederland woont. En zijn voorvader komen ook uit Nederland geloof ik. Die zijn dan weer naar Amerika. Maar goed, hij is dan nou weer terug en dan praat uh, alleen maar Amerikaans. En legt dan even uit. En hij maakt vooral ook... Uh, hij, hij verdedigt Trump tot op het laatste aan toe... Uh, gisteren met uh, uh, de, de, de, de man van de uh, was je in gesprek. Hij zei ook gewoon: ja, Het komt ook omdat Nederland zich terugtrok uit ja. Syrië. Waardoor de Amerikanen dachten: van, Nou, als Nederland zich terugtrekt uit Syrië, dan gaan wij daar ook weg. Nou, blijkt dat, dat we daar helemaal geen grondroep hebben gehad, maar dat we wel wat luchtsteun uh, hebben gegeven, maar meer niet. Dus ik weet niet wat Piet allemaal aan het oude hoeren is. Maar hij zit gewoon, ter plekke zit hij gewoon dingen te bedenken. om zich uit situaties vandaan te lullen. Dat was echt chill Genen... tegen zo'n klein landje. Echt zo chillend om dat te zien ook, Piet. Piet Hoekstra. Echt dat je denkt van gast. bereid het beter voor of zo. Dus hij heeft eerder natuurlijk al wat dingen fout gezegd. die niet klopten. Maar goed. Ik vond dat de interviewer van Nieuws zich flink staan hield. Volgens mij voelde hij zich wel erg ongemakkelijk ook. omdat hij gewoon elke keer weer een andere leugen voor zijn voeten werd geworpen. Maar goed, de VS is natuurlijk weggegaan aan Syrië. En de Turkse uh, uh, uh, leger gaat natuurlijk met de Koerden aanvallen. En uh, Syrië gaat zich er ook weer bij bemoeien. En daar komt Rusland er ook nog een keer bij. Waar gaat dat heen? Ja. Waar gaat dat heen? Dat we houden ons wel vast. En heel veel uh, IS-strijden zijn natuurlijk ook weer uh, ontvlucht. En dan wilde Piet nog even toevoegen. Ja, maar wij houden afstand, houden we toch een beetje in de gaten. Wij houden druk, houden we er nog wel op. Hè? Okay. Hoe, hoezo dan de druk erop? Die zijn weg daar. Nou ja, hij bleef me rondlullen. Maar uiteindelijk echt dat je denkt... moet je zo'n gast nog wel in de uitzending halen? Hij zegt gewoon echt alleen maar onzin. Hij zit gewoon echt leugens te verkopen. Ik denk van, dit is gewoon helemaal nieuws, niet nieuwswaardig dit. Ja, maar hij is wel het nieuwste. dat was de bedoeling. Nou ja, gewoon om te eh? laten zien dat zo'n zo, zo ambassadeur uit Amerika... Dat was zijn neus ook gewoon. Dat is, nou ja, ik is echt voor het tenenkrom het gewoon, dat interview. Nou, nou vertel nou, wat is er hoor. nog meer. Uh, ja, ik zie hier een berichtje over een zesjarig meisje... Dat wordt het mooiste meisje ter wereld genoemd. Oh. Ze, is, ze heet Alina Yakupova, een kindermodel uit Moskou. Sinds de is verschijnt in reclamecampagnes voor wereldberoemde kledingmerken. En ze is ook het uithangbord uh, voor Mona Lisa Kids... en Dustin Kids en Chlorian Jeans, etc. Maar uh, als je inderdaad een fotootje ziet, het ziet er ook wel heel schattig uit. Het ja, een, het ziet er echt wel mooi uit. Een poppetje. Een ja, poppetje. Echt een poppetje. Dus uh, ik zal hem wel eventjes delen, het is wel leuk. Je gaat nu een hoop geld verdienen en straks uh, kans, uh, als ze 18 wordt, wordt het toch al minder. Was ze verslaafd en dan ja, ziet ze er niet meer uit. Wat zeg je nou? nou dat, dat, ja, je maakt echt dan... een hele snelle stap gewoon. Ja, maar dat gebeurt <laughs> gewoon, dat soort dingen. Het is heel Ja, een heel realistisch. Ja, straks ja. als ze 18 wordt, is ze verslaafd en dan uh, is je ja. junkie en dan uh, klaar. Het is moeilijk om, te zeggen al dat zijn sterke been die de wilde kunnen dragen. Het is ook echt zo. Vaak met kindsterretjes lopen het ook niet zo goed af hoor. Nee, klopt. Ik weet nog wel, de Olsen Twins, die natuurlijk in een full house zaten, Olsen Twins. De ene was ook flink afgegleden. Ja, Het is moeilijk om eenvoudig. Net zoals, oké, zo'n tijd in zo'n kelder, is het ook niet. Maar dit is het ook niet. Maar ik, ik, ik kan me toch, het is toch beter zeggen, maar voor je huid om een klein beetje uit de zon te blijven. Ja. Heb ik geleerd. Ja, dat is het gewoon. Ja. Ja, ja. En uh, ja, maar het was het wachten op het einde der tijden in die kelder? Uh, en dat deze veronder, dagen nee, veronderstellen heel veel ze. Dat veronderstellen ze. Het is allemaal oh. weer invullend. Het is gewoon weer. Allemaal speculaas, zeg ik. Speculaas? Ja, speculeren. Ja. Allemaal speculaas. Ja, dat krijg je ook een beetje rond de kerst. Oh, ik heb er zo'n zin in. Speculaas, speculaas. Ja. echt wel. Nou, laatste plaatje voor 9 uur. Dramatiek ten top, wat is dit goed altijd, Desouet. Soms heb ik ze weer uit het oog verloren en dan denk Oh ja, even op de radio slingeren. The Blue Hour heet het CD.